Er moeten dringend extra maatregelen worden genomen om het tekort aan huurwoningen op te lossen... ...waarschuwen vastgoedmanagers en makelaars opnieuw. Maatregelen waar de Tweede Kamer een week geleden mee instemde gaan volgens hen niet ver genoeg. De vastgoedmanagers en makelaars willen onder meer dat gemeenten meer doen om de bouw van huurwoningen te stimuleren. Bij het gemeentehuis van Westland in Schravenzanden zijn ruiten ingegooid. Het is niet bekend door wie... De vier kapotte ruiten werden vanochtend ontdekt. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westland over de opvang van asielzoekers in een hotel in Wateringen. Of er een verband is met de ingegooide ruiten wordt onderzocht. Het weer, het is strak blauw en de zon schijnt volop, bij maximaal 5 graden. Komende nacht wordt het opnieuw koud met in het loogste lokaal min 8. Morgen overdag zijn er iets meer wolken, maar blijft het droog en het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik hoor niks hoor. Ja, ik druk het <laughs> toch echt aan. Krijgen we nou weer. <laughs> ah, zo gaat het natuurlijk. Ja, dat paneel. Ik word er niet goed van, Ja. <laughs> Het is alweer zo'n tijd geleden. Mensen, van harte welkom bij ZFM uh, Luncht. Mijn naam is Koor Draaier en aan de andere kant zit uh, Imka Drommel. En we zullen even instarten zoals het hoort. <lacht> Kijk, dat was de bedoeling. <lacht> zo. Ik ga zo in de tuin werken, geloof ik. <lacht> nou, is er wel lekker weer voor. Nee, het muziekje is er ook naar. <lacht> ja. Nou, Rob hebben we al. We uh, hebben de verschillende Rob hier. <lacht> ja, genoeg hier of verwarring. Ja. ja, of we kunnen Don vragen, dan kunnen we het programma beginnen. Cor en Don. Oh, ja. Oh. Gaan jullie ook vliegen? Uh, ja, Turkije geloof ik. Nee, dat, dat hoef ik niet, dank je. Imka, van harte welkom bij dit programma. Ja, dank je. Jij bent de presentatrice. Nee, ik ben de sidekick. Sidekick? Jij presenteert gewoon. Oh, dankjewel. Dank je wel. Je gooit me nu dus alle minuut in het Nou, ik begeleid je een beetje. Oké, okay, nou gelukkig kan ik zwemmen. Ja, toch uh, ABC, toch? Ja. Met Sonneveld vroeger? Ja, ja. ja. ik word altijd van jou. Ja, dat weet ik nog wel. <laughs> word ik nooit helemaal. Zo klein als ik was. Ja, nou ja. Je was, ik was niet zo klein vroeger. Nee, ik wel. Ik ben nog steeds, ik ben nog steeds klein. Wordt ja. nooit meer wat. <laughs> uh, nou, ik word ook nog klein. Dus als ik wat ouder word. Ja. Maar uh, je bent er een tijdje uit geweest. Zie je, voor het lunch op dinsdag. Dat was een beetje een, uh, een probleem. Je had geen uh, techneut. Nee, en geen presentator. Oh. Het was of Ruud of uh, Charles. Maar die waren uh, oh. Ruud natuurlijk uh, oh, kon niet meer tijdelijk. En uh, die zal wel weer terugkomen, hoop ik. En Charles, ja, die moest de dinsdag vrijhouden. Want die was al zo druk de andere dagen. Hmm. ja, heel jammer, maar ik was blij dat jij je meldde. Ja, Dolly zei van, ja, is dat techniek aan mij? Oh, oh, oh. Heb ik het verkeerd begrepen? Dolly. <laughs> ik nee. dacht, nou, ik ga gewoon weer lekker gezellig op Ja, nou, zullen even een leuk draaien Ja, dan. doe maar, doe maar. Zij dronk Rania met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdam.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 Is een lente-symphonie. Zij dronk Ranja met een ritje. Mijn Sofietje op een Amsterdam terras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Ja, dat was uh, Sofietje. Een heel leuk nummertje van heel lang geleden. Is het onze tijd, geloof het niet, hè? Nee, voor, daarvoor... Daarvoor Ik heel... denk jaren 50. Ja, jaren vijftig, lang geleden. Jawel. Jodie Lyon, toch? Ja. Ik denk maar... eind jaren 50, begin jaren 60. Nou ja, <laughs> we hebben in ieder geval uh, een heel erg uh, leuk programma voor u in het uh, vooruitzicht. Want we gaan wat nieuws presenteren. Oh ja? Ja, het is natuurlijk allemaal nieuw, uh, met, die, <laughs> met die jingles en zo... Ik heb aan twee computers gewend hier, maar er, zijn er, er is er maar één hier. Dus ik moet hier met pijn en moeite de boel aan de gang krijgen. Hier. Ik ben voor de, blij de, dat de, ik geen knopjes de, heb waar ik aan hoef te zitten. Ja, nou, ik, als ik hier zo voor me kijk, dan, dan zijn er net even te veel knopjes. Ja. Maar voor de mensen die uh, thuis luisteren, die zullen misschien denken: van God, kennen die elkaar? Ja, Imka en ik hebben met elkaar op school gezeten. Ja. In de, de klas zelfs. Ja, in de klas zelf. Ja. Jij ja. zat achter mij, hè? Ja, <laughs> daar dus zag ik niks. Bij uh, meneer Zwaring. Ja. Aardrijkskunde. <laughs> ja. Aardrijkskunde <laughs> ja. met uh, de diapresentaties van de Verre Reizen. Ja, klopt. Nou, vorige week hadden we het in het uh, programma over de vernieuwing van de Gertebachschool. Wat, uh, wat vind jij ervan? Wat, hè? De? de vernieuwing. Die zijn de verbouwing. Oh, dat is goed. Ja, want... Dat vind ik goed. Want het, Ik heb wel gehoord. Uh... Een paar jaar terug was ze uh, sprake van dat ze het wilden slopen. Dat vond ik gewoon heel zonde. Ja, als ik dan zo'n beetje rondloop door Zandvoort. dan uh, wordt er niet echt met beleid gesloopt hier. <lacht> um, je ziet allerlei dingen verdwijnen. En dit is eigenlijk de laatste, ja, het laatste gebouw. wat origineel is. Ja, ja, waar ik daar binnenkom en goh, die gordijnen hingen er in mijn tijd ook al. <lacht> <nog. lacht> die tegeltjes op de vloer ja. in de aula. Ja, en dat mooie muziek op de wand. Ja. Met die schoolconcerten, die houtblokken die ze tegen elkaar aanschoven. En er was er één pianist. En die stampte heel erg met zijn voeten. En die stampte zo hard dat hij die, die blokken uit elkaar stampte. En die, die viel op een gegeven moment ertussen. Het was een heel leuk schoolconcert. Ja, dan komen die schragen, die komen er snel aan rennen. En die gingen het allemaal even goed zitten, ja. Ja, ja. ja. Die schoolconcert en die uh, schoolfeesten die we daar hadden. Ja, erg leuk. Ja, één keer blijven zitten de derde klas, ik. Nou, ik, ik zeg je... niks. <laughs> ik twee keer. De ja, eerste en de ik derde. Geef even een hint. <laughs> nee, maar Als die school dan uh, eindelijk een keer een beetje goed verbouwd wordt... dat het een beetje mee kan met de tijd van vandaag... dat zou natuurlijk een goede zaak zijn. Ja, want het is, het is een mooi gebouw. Het is een heel mooi gebouw. Ik geloof dat er ook een uh, kinderdagverblijf in zit. Oh, ook al? Ja, dus het is al multi multifunctioneel. Ja, ik hoorde dat het uh, de laatste tijd erg goed met de aanwas van nieuwe leerlingen. Dat is goed. Dus uh, ja, in onze tijd hadden je dan drie klassen. 1 ja. A, 1 B en 1 C. Nou, de laatste jaren was het alleen maar één klas. Ja, de vierde was twee klassen, de rest waren allemaal drie. Ja, en nu gaan ze geloof ik erover uh, naar uh, ze hebben een tijdje één klas gehad. Okay. Nu gaan ze weer naar twee klassen en misschien zelfs drie klassen. Oeh, netjes. Ja, nou, dat doen ze erg uh, goed. Kimmer meneer Hokka nog trouwens. Jazeker. Ja, ik heb zijn mailadres. Ah, ja, hij, hij is nog voorzitter van de Schaatsclub. En er stond uit een keertje een notule op internet. Ik dacht: hé, hey, G. Hokken. Zou ja. dat hem zijn? Dus ja. ik mailde en dat was hem. Oké. Okay. Ja. Nee, ik, uh, ik heb maar één jaar les van meneer Hokken gehad. Maar ik had meestal les van mevrouw Kalf, Nederland. Ja, ja ik had dan Engels volgens mij van haar. Oké. Okay. Ja, nee, Engels had ik van meneer Karst. Ja. Ja, ook nog een jaartje Karst gehad. Ben ja. je met die man altijd? Hè? Nee, ik nooit. Ja, ik vond hem een beetje streng. Ja, maar een paar jaar geleden zag ik hem nog in de, in de HEMA hier in het dorp. En toen herkende hij me nog. Dat vond ik zo leuk. Ik heb die man nooit meer gezien, wist je Ja. Dat? ja. En meneer Schwanik herkende me nog. En meneer Sinken. Jaren later, dat vond ik wel leuk. Ja, meneer Sinken heb ik nooit gehoord. Nee, ik heb ook nog bij hem in de klas gezeten. Maar ja, hij was de directeur. Hè? Ja, Nijboer ja. kwam er ja. in onze kerk. <laughs> Wat leuk, al die oude schoolherinneringen. Ja, maar ik weet niet of de luisteraars dat zo leuk vinden. Heb je nog een muziekje? Ik heb nog wel een, uh, een leuk muziekje. Gaan we eens even kijken wat we daar aan, uh, aan kunnen doen. Want ja, je moet natuurlijk een beetje, een beetje meegaan hè, met, uh, met de muziek. Wat dacht je van deze? Wie kent er niet de namen, Houtman, Tromp en Heijn. De strijd tegen de Spanjaard, van dat landje aan de Rijn. Wie kent er niet de platen, van al die schepen op de ree. Het trotse rood-wit-blauwe, over elke wereldzee. veel in handel doet, dat kan je dan ook dagelijks in de krant zien. Tussen de autohandel en het onroerende goed kan je Holland van zijn allerbeste kant zien. Wilt u een Lolita of een strenge meesteres? We hebben Katja Linda Kees en Marty. Wilt u van twee boys of van twee dames les? Bureaufeene zorgt voor elk geslaagde paard. De hollanders zijn dat nu ook die Hollanders? Die zijn de hollanders Vanuit het verre Java, alle ruimen vol gestout. in een wolk van witte zeilen, brachten zij een heel van goud. Hele kleine volkje En zijn stijfkoppigheid onze club ze heerste oude nostalgie bij Marie en Sjaan in zwarte charretellen. nostalgische massage in een strikte privacy ja meneer u hoeft maar even aan te bellen club met zondaar moer met zijn eigen bistro heeft nu zeven Copper Hollanders Zijn dan nu op die Hollanders Die zijn nog weer Hollanders Zijn dan nu op die Hollanders Die zijn nog Hollanders Zijn dan nu op die Hollanders Sometimes i feel im gonna break down and cry Nowhere to go, nothing to do with my time, I get lonely, so lonely, living on my own. Ja, ik word hier niet goed van. Het staat gewoon in de playlist. Ik heb me verwijderd. Waar komt hij dan nou weer vandaan? Nou, We hadden het eventjes uh, over uh, de oude Gertembachschool. Ja. ja. Die Gert die is natuurlijk best wel uh, gedateerd. Ja. Maar ik vind het goed dat ze dus dit gaan renoveren. Kijk ook. Want je kunt alles wel gaan slopen. Maar ja, dan is het weg. Kijk maar naar het gemeenschapshuis. Ja, dat vond ik heel erg jammer. Ik vond het gemeenschapshuis dat had wat, hè. Dat was natuurlijk een van de oudste gebouwen hier in Zandvoort. Het was 117 jaar oud. En ze hebben het dak eraf gehaald en ergens anders voor gebruikt. Oh? Ja, want daar konden ze geld voor krijgen. Oh. Maar iedereen moest naar het LDC en het moest daar gesloopt worden. Oh. Maar de zalen zijn veel beter in, de, uh, in het gemeenschapshuis. waren de zalen veel beter. Daar konden koren repeteren en alles. Er was goed ge, goede akoestiek. Nou, nou, dat heb je in de blauwe tram niet. Nou, daar hebben ze dan wat opgevonden dat ze dat daar nu. Uh, beneden gaan ze daar wat doen. Hebben ze in, de, in de sportruimte. Daar is nu de uh, oefenruimte voor het mannenkoor. Oké, okay. beneden. Ja. <laughs> dat heeft nog heel lang gelekt daar. <laughs> dat ja, het is wel een handig gebouw. Ja, maar het is ook een beetje, denk ik, omdat de bar dichtbij is. zijn. Ze zijn natuurlijk wat ouder en dan moeten ze de trap op en af als ze iets willen halen. Ja, en kunnen... er is wel een lift. Ja, weet je hoeveel mensen erin kunnen per keer? Ja, twee. Ja, weet je hoeveel <laughs> mensen de het kunnen hebben? Ik weet het. Ik heb voor de, voor de Sociaal Domein Adviesraad... hebben we daar een klantenvredenheidsonderzoek gedaan voor de WMO. Dus voor mensen die voorziening hadden aangevraagd. En die kwamen daar dan voor een gesprek. Nou, het was een toestand met die lift. Ja? Ja, het was gewoon onhandig. Er is dus niet, uh, niet goed over nagedacht. Wel jammer. Ja, het is ook heel handig, onhandig als we naar het toilet willen. Ja. Twee toiletten. Met vijftig man, dus handig. Ja. ja. Maar had je toch bij het gemeensch of gemeenschapshuis... had je ook maar een paar toiletten? Nou, had je een toiletgroep. Had je daar. Ja, dat was zo. Aan ja. dus, nou, het gemeenschapshuis hadden we het ook nog een keer een plan voor... om daar de collectie van Jelle Attema in te, tentoon te stellen. Uh -huh. dat, uh, ja, ze wilden dat niet in het Zandvoors Museum hebben. Nou, daar is een beetje mee geleurd wat ze nou wilden. Ze Een beetje als een drollende pispot heen en weer... wat ze nou gingen doen en dat... En op een gegeven moment kwam het museum van de 20ste eeuw uit Hoorn. Die kwam toen naar Jelle toe en die zei: van, Nou, als je wil, mag je bij ons wel komen. En toen was hij weg. En toen was hij weg. Ah, oh. ja, ja, zonde. Ik vond ik echt wel jammer. Ik had er helemaal ja. een plan voor gemaakt. Plan van aanpak hoe je het zou kunnen doen met de leerschool. En uh, daar hadden we dan het hele gebouw voor, voor ingericht. Op papier dan, van ja. hoe we dat zouden gaan doen. Hè? Met uh, uh, van die items van. Uh, uh, van wasserol tot iPod, dat soort dingen. Oh ja. Echt alles. Leuk, ja. ja. Er was ook wel een sponsor voor die dat hele gebouw wilde volhangen met. Uh, met, met uh, ja, er was toen nog plasmaschermen, tegenwoordig is het, uh, is het led. Ja, het Is allemaal niet doorgegaan? Oh, ja, heel zonde. Ja. Ik kan me nog herinneren dat de bibliotheek erin zat. Dat is wel heel lang geleden. Ja, dat zat aan de, aan de kant waar dan de later VVV kwam. En ik weet nog dat de kinderafdeling was boven. Moesten die smalle trap moesten we op. En er zaten nog allemaal kaartjes in de boeken. En dan werd je nummer werd op het kaartje geschreven. Dat vond ik zo mooi. Dan zat ze in die bakjes al die kaartjes te zoeken van die kinderen. Ja, er ja. iets veranderd uh, vandaag ja. nog. Ja, ik vond het vroeger leuker. Ja, dat, ja, dat hadden ze op de hadden ze ook een bibliotheek. Ja, daar zat ik ook. Dan zit ik in iedere pauze raar, om alles te reorganiseren. Een raar trappetje met zo'n lage ja. dakken stoot ik mijn harsen. altijd. <laughs> had ik geen last van. Nee, had ja, jij nooit last van hem. Maar als het dan slecht weer was in de pauze. Want ik zat dan... Uh, Samen met een klasgenootje. En dan gingen wij, wij hadden de opdracht om de boeken te so beter te sorteren. Om een mooi systeem te maken. Nou, we kletsten meer als dat we wat deden. Maar we zaten lekker droog iedere pauze. Ja. <laughs> nou, ik heb daar ooit een keer een, een boek gelezen uit die bibliotheek. Dat heet uh, Liesje in Och. <laughs> Nou, De naam zegt het al, Letterland ja. Het is opgeschreven zoals het zegt. Nou. Dus CH, dat bestond niet in het boek. Nee. Het was alleen maar G. Oh, daar was... Uh, Meneer Schaar, weet ik nog wel, die was ja? toen leraar Nederlands, die was het er niet zo mee eens. Nee, maar nou, het is voor iemand die dyslexisch is het heel makkelijk. <laughs> ja, het leest dat, makkelijk weg hoor. Dat, uh, dat leest <laughs> heel makkelijk. Ja, ik moest altijd uh, de zin even lezen en ik, wat staat er nou? Oh ja. Nou, zoals ja een, uh, doe nog maar een muziekje. Een uh, muziekje? Ja, dan nog maar een muziekje. Ken je nog iemand die Peter heet? Uh, jawel. Nou, deze is voor hem. Oké. Okay. Jiske vette uitvoering van Peter. Ik vind hem leuk. Peter. <laughs> Peter, ja. ja. Je hoort het nog verder op, op de achtergrond een beetje. Peter. Maar uh, Imke, jij bent ja. de sidekick, hè? Ja. Ja, en ik ben eigenlijk de presentator. Daar kom ik ja. niet achter. Ja, ik dacht een beetje techniek doen. Zo. Jij doet alles, maar dat is allemaal niet zo. Ik, ik hoor een kwartje vallen, joh. Ja, maar dat ging een beetje dol. Ik dacht ook, ik moet veel meer doen dan ze zijn. maar... <laughs> Nou, nou, het maar gezellig een, is. Toch? Ik praat er wel een beetje een verhaal aan vast. Dat maakt me allemaal niet uit. Ja hoor. En lekkere muziekjes draaien. Ja. Nou, ik heb wat meegenomen. Ik heb nog remixen meegenomen. Wist oh, je? Oh, ook lekker. Ja. Ik heb een, een, een, een, een... Moet ik hem even opzoeken? Een hele rare versie gevonden. Die kom ik zo meteen wel even tegen. Oké. Okay. Maar het is maar, eigenlijk wel tijd voor het nieuws. Het tijd voor het nieuws? Ja. Oh. Start er maar in. Start er maar in. Staat hij <laughs> klaar? Ja moet ik oppassen dat hij niet meteen doorgaat naar de tweede en de derde. Dus ben ik denk er achter, moet ik hem als laatste neerzetten en dan aanklikken. Ah. Het nieuws bij Zia Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 16 februari 2016.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 Je zal denken, wat is het voor jingle? Ik <laughs> sta te kijken. Huh? Nee, ik kom gisteren tegen. <laughs> het is wel relaxed. Nou, 20 jaar uit. <laughs> Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar nu eerst meer muziek. Ja. ja. Dat was Billy Ocean. Ja. En jij bent daar geweest. Ja, ik was uh, zondag bij de Ladies of Soul. En daar heb ik hem uh, zien optreden. Geweldig. Ja, ik kan hem herinneren als iemand die niet zo wit was. <lacht> nou, een Heel grote wit. Ik dacht dat hij zwart was. <lacht> dat is hij ook nog steeds. Oh, ja, ja. ja Sorry. Nee, geeft niet. Maar hij, ik viel viel me op dat hij, uh, ondanks zijn leeftijd... dat zijn stem nog steeds zo krachtig was. Want een heleboel zangers verliezen toch aan boete aan kracht in. En hij dus niet. Dat vond ik heel uh, mooi. Ja, ik vond hem... Uh, ik, had, ik heb toevallig even opgezocht toen je dat gisteren tegen me zei... over het liedje van de sidekick. Ik start en hem verkeerd in alweer. Ja, ik weet het. <lacht> niet slaan. Maar ik heb het hersteld. Maar ik heb het even gezien op uh, internet... Op YouTube stond een stukje van dat hij opdrad. Ja. En toen dacht ik, goh, is die man grijs geworden? Grijs-wit? Maar hij zong echt als een, als een beer. Ja, ja het nou, was geweldig. Het ja. Ja, ja. Sterren van de hemel, laat ja. ik het zo zeggen. Nou, het was een mooi concert. Erg van genoten. Ja. Met een buitenkantje naartoe kunnen gaan. Dus, uh, iemand oh. was verhinderd. Wegens familieomstandigheden die niet zo leuk waren. Maar die vroeg, uh, wil je zes kaartjes hebben? Nou, echt wel. Ja. Dus uh, een paar vriendinnen en uh, mijn dochter uh, bij elkaar gesprokkeld. en we zijn erheen gegaan. Een treintje Oosterhuis. Ja. Uit de zwangerschapsjurk. <laughs> Jurk. Ja. Ja. ja. Maar het maakt niet uit hoe ze, uh, hoe ze eruit ziet. als ze maar goed zingen. Ja, nou, maar ze zingen allemaal goed. Ja, ja, absoluut. een, een treintje Oosterhuis, ja, mijn, mijn, ik heb er wat wel met treintje. Weet je, weet je dat? Oh, nee, dat weet ik niet. M mijn oma heette ook treintje. Ah. Ik vind het een leuke naam. Ik kende alleen maar één vrouw die altijd treintje heette. Dat is mijn oma. En toen komt treintje Oosterhuis. En ik denk, hé, hey, ik ken er twee. <laughs> ja, leuk. Ja. ja. Maar het is met een lange ei. Ja. Nou, ik uh, heb weer een leuk nummer uitgezocht hoor. Nou, best horen. Hij loopt op strand. Recht op zijn doel af Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn Hij zegt, gek zijn is gezond Ze wil hem slaan Maar hij kan nog net bukken Ze slaat mis, ze dondert op de grond Ze zegt, hé, hey, jij moet gek zijn Hij lacht en danst wat in het rol Hij zegt, gek zijn is gezond Gek zijn is gezond. Morgen ben ik God, vandaag ben ik Napoleon. Mm, gek zijn is gezond. Gek zijn is gezond. Hij kijkt haar diep, diep in de ogen. Hij zegt, jij moet de ware liefde zijn. Zij zegt, jij bent gek. Hij zegt, jij bent blond en trouwens. Gek zijn is gezond, ze laat zich langzaam, langzaam overwinnen. Ze spreekt opeens een andere taal, ze zegt, ik wil vandaag opnieuw beginnen. Ik ben mijn hele leven al normaal. En gek zijn is gezond. Gek zijn is gezond. Gek zijn is gezond. Mais je ne parle pas français C'est une situation misérable hein. Je pense, je pense, donc je suis Je suis fou, mais naturellement Gek, ben ik Zondagavond, tijd voor 19 letterwoorden, Lingo. Ja, jij krijgt het eerste woord. Dat begint met de letter M. Menstruatiestoornis. M-E-N-S-T-R-U-A-T-I-E-S-T-O-O-R-N-I-S. Vanzien? -E -O -O Marshall, planachtige. M-A-R-S-H-A-L-L-P-L-A-N-A-C-H-T-I-G-E. Minimumtemperaturen. M-I-N-I-M-U-M-T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E-N. -I -M -M -E -E -E ja, dat is heel goed gespeeld. Nu mogen jullie twintig ballen uit de bak pakken. Uh, 41.329. Um, staat... Niet op de kaart. very well hold on please you're, you're through. through thank you operator hi darling how you doing hey baby were you sleeping Anymore This crazy war Now When I look at the clouds Across the moon Here in the night I just hope and pray and soon Oh darling You'll hurry home To me I'm sorry to interrupt your conversation But we are experiencing violent storm conditions in the asteroid belt at this time.